Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NMS op 3. Verdrietig nieuws over René Karst. De zanger van veel bekende feestnummers is onverwacht overleden. Op zijn Instagram-account staat dat hij vanochtend niet meer wakker is geworden en vredig is heengegaan. Je kent hem ongetwijfeld van deze hit. Het niet uit, je hoeft hem zelf toch niet te dragen. Ja, en behalve zijn eigen nummers schreef hij ook veel voor andere artiesten... zoals Monique Smit, Frans Duits en Wolter Kroes. René Karst was 59. Dan ander droevig nieuws. Acteur en regisseur Paul van Gorkum is overleden. Dat schrijft persbureau ANP. Van Gorkum werd vooral bekend als de baron in Bassie en Adriaan. Oh, ik word omgeven door oliebollen, fricadellen en ballegaat. Zijn die trinnet op het eiland? Raakt die bami, had ze weer kreet? Waar zijn die Bassie en Adriaan? Oh. En nog eens Ja, Paul van Gorkum speelde uiteindelijk zes jaar de baron. En ook werd hij bekend als de stem van Gargamel in de Smurven. In 2019 werd hij benoemd tot acteur des Vaderlands. Paul van Gorkum was 91 jaar. Andere nieuws dan. Kinderrechters gaan vanaf volgend jaar kinderen vanaf 8 jaar horen bij echtscheidingszaken. Die grens lag tot nu toe op 12 jaar. Deze gesprekken moeten plaatsvinden in kindvriendelijke ruimtes op een andere dag dan de rechtszaak. Zo zitten ze niet op de gang tussen ruziende ouders. Ze kunnen dan ook zelf tegen de rechter vertellen wat de scheiding met ze doet. Heb ik nog het weer voor je vanmiddag op de meeste plekken droog. Alleen in het noorden kan nog een klein buitje vallen. Het wordt 3 tot 6 graden. ZFM verkeersinformatie.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 He's chosen my attic, I feel it in the static, he lives in my basement and I With your photograph Zandvoort. Dit is ZFM. Heard you when it looks so good Shine your light Bird is flying.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 Come roccia io ritorno in te Io conosco i tuoi respiri tutto quello che no Dit hemel in fiamme ik de het FM Yes, I'm in love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 ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en Omstreden. Dit is ZFM. ZFM. ZFM met het nieuws van twee uur. Goedemiddag.